1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Snel naar Edwin Cornelissen. Hoe gaat het met Bas Verwijnen? Niet goed, niet goed. Hij gaat het niet redden hoor in deze achtste finales van het uh, Olympisch Degen 12-7 is de achterstand tegen de Duitser Fiedler. Zojuist scoorden ze allebei een punt. De Duitser nu weer een punt. 13-7 de stand. Kortom, twee punten verwijderd van de overwinning de Duitser. De ronde, deze ronde, de laatste ronde van de wedstrijd, duurt nog een kleine twee minuten. Maar bij 15 punten is het voorbij. Voorbij voor Bas verwijlen. Geen medaille dus voor hem. Dat durf ik nu wel te constateren met uh, nog eventjes te gaan. Nog uh, één puntje, want inmiddels scoort de Duitser de 14. De matchpoint dus voor de Duitser. Bas Verweilen gaat het echt niet redden. Scoort hij nog wel een puntje. Dat is jammer voor hem, want hij had natuurlijk gehoopt op een Olympische medaille. Dat was zijn doel. Niet zo gek natuurlijk ook na het, Olympisch, of na het WK zilver van afgelopen jaar. Maar in dit toernooi zit het daar echt niet voor hem in. Terwijl de Duitser nu het beslissende punt kan gaan maken. Of zou verwijlen, toch nog iets van zijn reserves hebben. Hij toonde zich gefrustreerd daarnet. Hij kijkt naar zijn vader. Wat moet ik nou toch doen om dit tijd te keren? Maar dit tijd, dat valt simpelweg niet te keren. Bas Verweilen zal eruit gaan liggen, want hier scoort de Duitser de 15-8. Toernooi voorbij voor Bas Verweilen in de achtste finales. Een enorme deceptie dus voor Bas Verweilen en voor de Nederlandse sport. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws met Mark Visser. 60 van de gesubsidieerde cultuurinstellingen... krijgt geen geld meer van het Fonds Podium Kunsten. Nog geen 40 van alle aanvragen werd gehonoreerd. Bekende gezelschappen als De Appel, Toneel Speelt... en theaterfestival Boulevard vallen buiten de boot... Dat betekent niet dat deze instellingen niet aan de eisen voldeden, benadrukt het fonds. Verschillende kregen weliswaar een positief advies, maar vielen toch buiten de boot omdat er simpelweg te weinig geld is voor iedereen. Het budget van het fonds is dit jaar bijna 25 miljoen euro en dat is 40 procent minder dan vier jaar geleden. De onderzoeksraad voor veiligheid begint een onderzoek naar tankopslagbedrijf Otfiel. Het heeft de raad besloten vanwege de incidenten en de aanhoudende onrust bij het bedrijf Rotterdam. Het onderzoek richt zich op de rol van het bedrijf... en de vraag hoe de problemen voorkomen hadden kunnen worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vergunningverlening... het toezicht en de rol van de inspecties. Vorige week vrijdag werd het werk bij Otvio vanwege de veiligheidsrisico's stilgelegd. Er zijn onder meer problemen met koel- en blusvoorzieningen... die de tanks moeten beschermen tegen brand. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. De vraag was even of de onderzoeksraad de juiste partij was... om dat te onderzoeken, want je zou zeggen... er is eigenlijk geen incident gebeurd... maar zegt de onderzoeksraad, dat is niet helemaal waar... Want er is dus geen brand of explosie geweest, maar er zijn bijvoorbeeld wel grote hoeveelheden kankerverwekkend benzeen en butaan gelekt. En daarnaast zegt de raad dat het uh, zeer ernstig is dat zo'n groot risico van bedrijven in de Rotterdamse haven de brandveiligheid niet op orde heeft. Zometeen een gesprek met voorzitter Chibi Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In Damascus zijn voor het eerst gevechten uitgebroken bij twee verschillende wijken in het oude centrum. Mijn tekst valt op mijn computer weg, ik ga even over papier... Um, ik begin even opnieuw. In Abbascus, er wordt eerst gevecht uitgebroken... bij twee christelijke wijken in het oude stadcentrum. In de wijken staan veel hotels. Syrische Mensenrechtenorganisatie, die in Londen is gevestigd... zegt dat één regeringsmilitair is omgekomen. In de christelijke wijken werd onlangs nog gedemonstreerd... voor president Assad... In Aleppo wordt de humanitaire toestand met de dag erger. Beleg van de regeringstroepen van twee wijken is een elfde dag ingegaan. Het leger bestookt de wijken met artillerie en vanuit de lucht, maar is nog niet ingeslaagd de opstandelingen te verdrijven. De situatie is erg onduidelijk, zegt correspondent Sander van Hoorn. We weten niet wat er aan de hand is precies. Hè? Ik bedoel, er zijn wel wat journalisten in Aleppo... maar in alle eerlijkheid kunnen die ook niet verder zien... dan de straat waar ze zich op dat moment in uh, begeven. En uh, je hoort hele tegenstrijdige berichten. Dan weer zegt het Syrische regeringsleger... we hebben cruciale wijken weer herovend, heroverd. En dan wordt dat weer tegengesproken door de rebellen. Dus dat, dat moet je bij alles wat we over Aleppo uh, zeggen moet je bedenken. We weten het eigenlijk niet echt. Een imam uit Zeist is veroordeeld tot één jaar cel... omdat hij in 2010 seks heeft gehad met een vrouw uit Arnhem... die zijn hulp had ingeschakeld. De vrouw had emotionele problemen en paniekaanvallen... en hoopte dat de geestelijk verzorger haar kon helpen. Bij zijn bezoek aan de vrouw hadden de twee seks. De vrouw deed daarop aangifte, omdat ze de seks niet had gewild. De rechtbank vindt dat de man moest weten... dat hij als hulpverlener overwicht had op de vrouw. De imam moet de vrouw 800 euro betalen. Op de Olympische Spelen heeft judoka Edith Bos de volgende ronde bereikt. Ze versloeg haar Britse tegenstander in de tweede ronde met Wazari... De zwemsters ranomi kromovi Jojo en Feemke Heemskerk... die kwalificeerden zich voor de halve finale van de 100 meter vrije slag. En Nick Driebergen is door naar de halve finales van de 200 meter rugslag. En die halve finales die zijn vanavond. Dan Bas Verweilen, u kon het net horen, hij is uitgeschakeld op het schermtoernooi. Zijn Duitse tegenstander was te sterk. En de roeiers Nanne Sluis en Meinert Klem... die hebben zich niet weten te plaatsen voor de finale in de twee zonder. Het weer, veel zon, zomers warm, 25 tot 29 graden. Vanavond enkele buien met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is dan wel minder warm met gemiddeld 22 graden. Nou, we hebben even verkeersinformatie. Staan op dit moment drie files. Ze staan op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Voor hardingsveld Giesendam 2 kilometer. Werkzaamheden op de A50, zorgen voor file op de, zo, tussen Arnhem en Os, tussen en valberg en Ewijk, 3 kilometer. En op de N11, Bodegraven richting Leiden. Daar staan een file tussen Alfa aan de Rijn en de aansluiting met de A4, 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer: 25%?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 Nederland heeft medaillekansen vanmiddag bij het wielrennen. En dan heb ik het natuurlijk over onder meer Marjane Vos en het roeien. Maar eerst hockey. Hier zijn live vanuit Londen Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. De slotfase van Nederland-België bij de mannenhockeyers Gerard de Groot. Nog één minuut. 1-2 uh, is de stand in het voordeel van Nederland. Nederland, de uitspelende ploeg, dus niet vandaag in het oranje... maar in het wit tegen de Rode Leeuwen, zoals ze zichzelf noemen. En Nederland doet het met tien spelers, omdat Balkenstein aan de kant zit. En er wordt er gescoord. Ja, er wordt er gescoord op de Voogd. En dat is een fase waarin België zonder keeper speelt. Want uh, Vincent van Asch is eruit gegaan. België stond achter met 2-1. Dan spelen ze van Bank. Colin Batch, de coach van Australië, de Australië de coach van België, de Australië, hij neemt alle risico's. Hij haalt de doelman eruit en geeft een blauwe trui aan Jeffrey Thijs. Maar dat is een gewone veldspeler. Die heeft geen lekkers aan. Mag hij ook niet aantrekken. En dat heeft ook geen zin, want je kan sneller spelen zonder die dingen. Nou, dat heeft België geweten, hoor. Dat is een gok geweest. Die verkeerd is uitgevallen omdat Bob de Voogd op uh, 35 seconden voor het einde scoort. Scoort voor Nederland, zodat Nederland gewoon gaat winnen van België 3-1. Maar dat staat op het scorebord. Wat ik op het veld gezien heb vanmiddag was een stuk minder was een stuk minder van Nederland omdat België met name in de tweede helft uitstekend uitstekend hockey heeft laten zien goed Terugkwam van die 1-0 e voorsprong voor Nederland. Van Mink van der Weerde. Die strafcorner die er na 7 minuten in de tweede helft inging. En België de kans heeft gekregen. De paal heeft geraakt en af gaat tellen. Samen met het publiek hier op de tribune. Veel Nederlanders en ook heel, heel veel Belgen. De Belgen zijn teleurgesteld. De Nederlandse supporters hier juichen. Het oranje gaat in de lucht. De mannen met uh, uh, de witte shirts aan vandaag. En ze hebben helemaal alleen maar uh, oranje. Wat zeg ik? Oranje rugnummers. Dat is het enige op het shirt van het Nederlands team dat op oranje lijkt. Maar de oranje supporters zijn vol uitgedost. En vieren de overwinning op België met 3-1. In het verleden altijd een tegenstander. Nou, daar kon je makkelijk langskomen. Nou, vandaag was het allemaal niet zo makkelijk hoor. Met name de tweede helft was België beter dan deze Nederlandse ploeg. Die uiteindelijk wel wint. En daar gaat het natuurlijk om gaan we naar de Judo-hal. Edith Bos, dus door naar de volgende ronde. Categorie tot 70 kilo, Theo. Wat moet ze weer op de mat? Over een minuut of 20, Jurgen, denken wij. Dan zien we haar weer terug tegen de Duitse Kerstin Thiele. En niet tegen Annette Messeros. Wat ik in elk geval gedacht had. Maar in de verlenging verloor Messeros met 3-0 van Thiele, de Duitse. Zodat dat de tegenstander wordt over een minuut of 20 hier in de judoal. Er komt een uh, breed onderzoek naar het Rotterdamse tankopslagbedrijf OTVL. Uh, voorzitter Chibbert Joustra van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Goedemiddag. Goedemiddag. De afgelopen tien jaar werden er bij Otschvel 64 overtredingen van milieuregels geconstateerd. Uh, heeft u niet eerder aanleiding gezien om uh, onderzoek te doen? Uh, bij Otschvel zijn inderdaad een groot aantal incidenten in het verleden uh, hebben plaatsgevonden. Wij uh, volgende situatie bij Otschvel ook al een tijdje. Um, toch de, de meest recente zaken, het, het ontsnappen van Butaan vorig jaar, maar vooral ook het feit dat het tot stillegging van het bedrijf is overgegaan. Dat geeft toch wel aan dat er het een en het ander aan de hand is. En dat is voor ons eigenlijk de belangrijkste reden geweest om te zeggen, ja nu gaan wij een breed onderzoek bij Otfiel doen. Waar richt het onderzoek zich exact op? Het onderzoek dat gaat niet alleen over de, de rol van het bedrijf, van Otfiel... maar dat gaat ook over het hele systeem waarbinnen Otfiel heeft gefunctioneerd. En dat betekent dus dat we kijken naar vergunningverleners, de inspecties, toezicht, handhaving. Uh, ook de rol van de overheden die verder betrokken zijn, de gemeente, de, de, de, de veiligheidsregio's, provincie... en last but not least ook de opdrachtgevers van Otfiel. Want die hebben uiteraard ook een verantwoordelijkheid voor wat daar met hun producten gebeurt. Heeft u enige reden om aan te nemen dat net als bijvoorbeeld bij Chemiepak in Moerdijk de inspecties hebben gefaald als het gaat om toezicht en handhaving? Nou ja, wij zijn het onderzoek eh, om twaalf uur eh, vandaag begonnen. Dus u zult begrijpen dat het vanaf wat vroeg is om tot dat conclusies snap ik. te komen. Want dat betreft een onderzoeksraad. Uh, wij zullen, wij zullen uh, ja, dat soort zaken uiteraard onder, uh, onder de loep nemen. Maar op dit moment kan ik uiteraard geen enkele uitspraak doen over waar dat toe zal leiden. Ja, over het algemeen doet de onderzoeksraad pas onderzoek als zich een ongeval heeft voorgedaan. Uh, waarom doet u nu al onderzoek terwijl er dus geen ongeval is geweest? Voorkomen is beter dan genezen? Ja, maar het is ook niet helemaal zo dat wij altijd uh, reageren op ongevallen. Uh, wij kunnen reageren op allerlei voorvallen en ook, ook zeg maar, de incidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dat is dus een, een optelsom die ons ertoe leidt om te zeggen ja, we starten nu een onderzoek. Ja. Eh, hoe groot is de kans dat veel van de conclusies die u trok na het onderzoek bij Chemiepak in Moerdijk ook van toepassing zijn op OTVL? Heeft u enig idee? Daar dat, dat, dat, dat zouden conclusies ook van toepassing kunnen zijn. Overigens zijn een aantal van de conclusies die we bij Chemiepak hebben getrokken, die hebben ook daadwerkelijk wel tot, tot follow-up geleid, die hebben daadwerkelijk tot actie geleid. Uh, uh, dus in, in die zin, ja, het, het is een, een, een situatie die enerzijds wat vergelijkbaar is. Anderzijds, Offshell is een veel groter bedrijf. We zitten in een omgeving die natuurlijk van een heel andere uh, uh, allure is dan, dan, dan de omgeving waar we dijken Met organisaties die veel groter zijn. Dus we zullen het echt op zijn eigen specifieke merites moeten bekijken. Ja, er zijn veel bedrijven daar in de omgeving. Uh, vergelijkbaar aan Offshell. Uh, moet die ook uh, vrezen voor een onderzoek? Nou, wij, beginnen, wij, wij Wij richten ons altijd op een concreet geval. En dat concrete geval is Otfel. Als je dat goed bekijkt en als je dat in de diepte bekijkt... Dan, dan betekent dat dat je toch een heel goed zicht krijgt... op eigenlijk het hele systeem waarbinnen zo'n bedrijf functioneert. En ik denk dat je, als we dat systeem helder in kaart hebben... dat je ook conclusies kunt trekken ten aanzien van andere bedrijven. Bedankt, meneer Oostra. Graag gedaan.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 Disco when I think I've got a pull. I ask her lots of questions as she hangs onto the wall. I kiss her for the first time and then I take her home. I'm invited in for coffee and I give the dog a bone. She likes to go to discos but she's never on her own. I said I'll see you later and I'll give her some old chat, but it's not like they on the TV. When it's cool for cats, it's cool for cats. met Cool for Cats. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. En die gaan we spelen vandaag met uh, Frans van Denderen. Die is uh, 67 jaar uit Zij Zit in Hilversum, dag meneer van Denderen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, 96 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet u in ieder geval overheen proberen te komen... om meer aanmerking te komen voor die 300 euro. Want dat is de hoofdprijs. Uh, u doet vrijwilligerswerk. Wat, wat bijvoorbeeld... Ik bedoel bij Zeist het uh, vrijwilligerswerk van het begeleiden van een basisschoolleerling uh, naar de middelbare school. En dat gebeurt dan een gedurende een periode van anderhalf jaar, zodat hij uh, goed op zijn beentjes terecht komt tot die middelbare school. En, en die leert u een beetje rekenen en talen en dat soort dingen? Nee, een beetje plannen en een beetje uh, zijn weg vinden in de middelbare school en dat soort dingen meer. En neemt u dat een beetje aan van. Uh, nou, soms wel, ome Frans? soms wel en soms wat minder hè? <laughs> ja, ja. Ja, en, uh, en dan gewoon even een corrigerende tik, en dan komt het weer goed. Nee, dat mag niet geslagen worden. Oh, nee, nee, nee, natuurlijk. Nee, dat mag niet. Alleen verbaal mag verbaal, geslagen. Ja. Ja. Ja. Uh, dat geldt eigenlijk ook hier in deze quiz. Dus wat dat betreft zijn de spelregels hetzelfde. We gaan uh, eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. De inwoners van het dorp Malon reageerden verbijsterd. Waarom komt uitgerekend deze vrouw die 30 jaar had moeten zitten, waarom komt die nu vrij? Er had veel kansen voor die kleine eten te geven en van alles. En ze heeft eigenlijk niets gedaan. Het is het meest emotionele dossier dat België ooit heeft gekend. Ongeloof over de vervoegde vrijlating van de ex-vrouw van Marc Dutroux. Dus. Ze kreeg 30 jaar gevangenisstraf opgelegd vanwege haar medeplichtigheid aan de gruwelen die Marc Dutroux heeft aangericht. Wat is haar naam? Michelle Martin. Ja, Michel Martin. Oké, okay. prima. Reken ik goed. Vraag 2. <laughs> er worden wel eisen gesteld aan de vervroegde vrijlating van deze vrouw. Wat is die eis? Die gaat over het verblijf van Martin nadat ze uit de gevangenis komt. Ze gaat naar een nonnenklooster. Ja, dat is goed. Uh, het mag niet in de provincies Luik en Luxemburg uh, staan. Dat is beide in het oosten van België. Het lijkt me een man van staan vast, deze Frans. We gaan nu naar de sportvraag. Frans, let op. Michael Phelps, een mission is accomplished, zoals ze mooi heet. Hij is de beste Olympische sporter ooit geworden... door goud te halen op de estafette en zilver op de 200 meter vlinderslag. Hoeveel Olympische plakken heeft de zwemmer nu op zak? 19. Heel goed. Hij gaat lekker. Vraag 4. Hij mag dan de beste Olympische sporter alle tijden zijn. Bij de 200 meter vlinderslag legde hij het af. Terwijl Phelps op dit moment uh, op dit nummer eigenlijk al 10 jaar ongeslagen was op grote toernooien. Welke zwemmer zorgde voor deze stunt en won dus het goud? Goed. Hoe? Koets, coach. Coach, koets. Nee, koets is niet goed. Chet Le Kloz, zo oh, heet ja. hij eigenlijk. Ja. Zuid-Afrikaan. Zijn vader was ook heel blij hebben we hier gezien. Oude <laughs> ja, ook klos. Prima. Uh, we laten nu een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? De 1-1 e &E viel te snel en op een slecht moment. Uh, hoe die ook viel. Uh, ja, dat was jammer, want daardoor uh, kregen zij geloof erin. Ja, toen hadden we het heel moeilijk. Nou, dat weet je absoluut. Beste coach, fijn Feyenoord Koeman. Uh, voornaam? Uh, Ronald. <laughs> ja, dat, ik, hij was wel goed, hoor. Koeman is overigens uh, terecht niet ontevreden over de 2 in van zijn Feyenoord... tegen Dynamo Kiev gisteren in de voorrondes van de Champions League. Nog meer voetbalnieuws. Het zat er al een tijdje aan te komen. Maar nu is het dan definitief. Wie heeft Louis van Gaal aangesteld als zijn assistent bij Oranje? Patrick Luivert. En dat is goed. En die vindt het een eer, zegt hij, dat hij de bondscoach mag uh, assisteren. Volgens mij heb je de vijf goed tot op heden. Dus dat gaat helemaal lekker. Nu de nieuwsfactorbepaling. En daar gaat het eventueel hard. Want ja, luister goed. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is: wat bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na. Want als het uh, fout is, dan is het ook echt fout. En is er geen herkansing meer. Hoe meer hints er nodig zijn om het antwoord te raden, des te minder punten er te verdienen vallen. Hier gaan we het beluisteren. 4. Het cijfer 0 is in mij ontdekt. In mij vindt men de linkerhand maar vies. Twee. Mahatma Gandhi. Indi India. Hey. India, dat is goed. Dat is echt goed. Uh, ik, uh, ik probeer het ook altijd mee te doen zonder het antwoord gezien te hebben. Ja, ik had het niet geweten. Nee, dat is moeilijker dit keer, zeker. Zegt ook, zegt misschien ook wel wat over mij. Het zijn er in ieder geval uh, zeven, zeven punten. En dat betekent dat er uh, uiteraard, uh, straks 14 goede antwoorden nodig zijn... om over het uh, totaal van uh, op dit moment 96 heen te komen waar het record op staat. Misschien, misschien ja, ik ga het even ja, vertellen. Goed, ja. uh, de, de antwoord, de oudsbekende tekst waarover, uh, waarin over de nul wordt gesproken... is een Gai Jain tekst, uit India genaamd. Daarom laat je het mij doen, hè? Geloof ik. <laughs> uh, Lokapfit Bahaga uit uh, 458 na Christus. En dan. Uh, Die heb je toch mee, uh, Jack, voor, voor de avonturen. Absoluut. Ja. De linkerhand wordt in India gebruikt naar het toiletteren. Oh, Dat had ik ook niet geweten. Gandhi, dat wel, is de bekendste politicus en activist uit India. En uh, het ging dan, uh, de laatste vraag was, even kijken, want dan uh, doen we het voor de volledigheid. Ik bedreigde de omvangrijkste stroomonderbreking ooit in de wereld. En dat was de stroomstoring die inmiddels voorbij is. India is goed, dat betekent dus, zoals gezegd, veert, wat was het, zeven punten. En we gaan uh, straks de volgende ronde spelen met Frans van Denderen, uh, die er helemaal voor gaat.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 fall to be Alley Alley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 Miss Molly en me met Centro P. Je gaat de studio in en denkt: wat gaan we maken vandaag? Dan maken we zoiets. Maar ik denk altijd bij Centro P aan Louis <totstitie> de Funès, De standaam van Centro P. Dat is ontzettend grappig. Ik heb gevind. in ieder geval een lach om de mondhoeken. Ja. En we gaan deel 2 van de quiz spelen: kijken of hij ook de lach om zijn mondhoeken uh, kan krijgen. Frans van Denderen, 6, 67 jaar uit uh, Zeist. Uh, Helemaal goed komen. Factor 7 hadden we gezegd. En dat betekent dat er in ieder geval 14 vragen goed moeten zijn. om over die 96 heen te komen. Maar ja, meer mag altijd natuurlijk, hè, Frans. Ja, ik noem best. Ja, je krijgt een 90 ik wil even van Frans en... weten. Ja. Ben je voetballiefhebber? Ja, ik heb zelf jaren voetbalt en ik, ik kijk nog steeds graag naar voetbal. Trouwens, naar elke je, sport. Bij wie heb je gespeeld? Bij Seestem. Ja, Seestem, mooie club in Zeist. Ja. ja, geweldig. Heel goed, nou we gaan ervoor. Ja, een 90 seconden de tijd zei ik al. Veel vragen, goed antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal gesteld worden door Jack of door mij. Daar komen ze. De nieuws- en sportquiz. Een kartcentrum in welke plaats is in vlammen opgegaan? Groningen. Stadskanaal. Bij welke grensovergang heeft een schietincident plaatsgevonden? Ha Hazeldonk. Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse schrijver die op 86 jaar leeftijd is overleden? Een uh, prickly. Gore Vidal. Er is opnieuw een naald opgedoken in een broodje tijdens een binnenlandse vlucht. In welk land? In uh, Amerika. Dat was in Canada. Hoeveel partijen doen op 12 september mee aan de verkiezingen van de Tweede Kamer? 22. Goed. Welk type vliegtuig vliegt vandaag voor het eerst op Schiphol? Airbus. Is goed? Ja, officieel Airbus uit In welke plaats vindt het jaarlijkse kaartstoernooi de PC vandaag plaats? In Franeker. Uh, goed. Hoe heet de schrijver die ook in Groot-Brittannië scoort met zijn boek The Dinner? Pas. Herman Koch. De directeur van welk tankopslagbedrijf is ontslagen? Wat veel. Ja. Hoe heet de Europese prinses die haar bezoek aan de Spelen heeft afgezegd omdat ze haar baby nog te klein vindt? Pas. Victoria. Welke groot Nederlands bedrijf zoekt vanwege de vergrijzing duizenden nieuwe werknemers? Eh, uh, NS. Welke Europese hoofdstad is gisteren ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje? Oslo. Hoe heet goed. de windsurfer die gisteren beide races op de spelen won. Van Ja. De weduwe van welke oud-president heeft formeel verzocht een onderzoek in te stellen naar zijn dood? Was. Jasser Aravat. De grootste zeevis ooit in Nederland gevangen en is aan de haak geslagen. Om wat voor vis gaat het? Een ruwe Een reuzenhaai. ja. Een Duits ziekenhuis is ernstig in verlegenheid gebracht door een schandaal met wat voor operaties? Transplantaties. Nog een... Dat was, wat voor transplantaties? Uh... Oranda, transportatie. Ja, ja, dat is goed. Ja, die tellen we nog wel mee. Uh, ja, de, de jury zit in Hilversum. Die heeft meegekeken, want er, er waren wat twijfelgevallen. Maar... Negen. 9 kom, kom je tot 63 Frans. Is te weinig. Jammer. Is te weinig. In ieder geval hartstikke leuk en bedankt. Je krijgt wel het prijs. En Jurgen weet altijd precies wat er in een prijspakket zit. Dat zijn twee kaarten voor beeld en geluid op het mediapark. Dat prachtige kleurige gebouw. Ik geloof dat André van Duin daar nu te zien is in een tentoonstelling. En je krijgt ook een mooi sportboek erbij. Leuk. Ja, Oké, okay, Frans, dankjewel en succes met je werk. Ja, veel plezier. Verder. Wij gaan het roeien met de riemen die we hebben. Dus gaan we naar Niemeyer en naar de vooruitblik wat betreft de Holland 8 bij de Mannen. Ja, dat is een kwestie van minuten, Jack. De hoogtepunten op Lake Dorney die gaan elkaar nu zo vanaf vandaag, vanaf 1 augustus, afwisselen. Want de achten liggen al aan het vlot en het publiek geniet nog na van de huldiging van de vrouwen 2. De women's pair, zoals dat hier heet, Helen Glover en Harris Stanning. pakken de eerste medaille van de Olympische regatta Britten. Ja, en dat uh, gaat het dakken natuurlijk uh, vanaf uh, hier, want... Uh, ja, de prinsen zijn aanwezig. Harry en William van de partij tussen het uh, publiek. Het staat werkelijk uh, tot aan de kilometer vol aan beide kanten van het, uh, van het water. Het water overigens wat een uh, eerlijke indruk maakt. De wind is wat gedraaid, staat wat schuin op het water. Maar we hebben nog wat navraag gedaan bij de... Mensen die er echt verstand van hebben van het weer en dit schijnt uh, toch eerlijk te zijn. En wat dat betreft zijn er geen excuses voor de ploegen die nu in het water liggen. De Nederlandse boot wordt voorgesteld met hamburgers Simon Blink, Vellinga erbij, Roel Braas de Olympische debutant, Jozef Klaassen, OV4 Sigelaar, Michel Steeman de slagman en Peter Wiersum de stuurman. Misschien hoort u het publiek op de achtergrond, dat is voor de boot van Groot-Brittannië. Die zeker niet de grootste kandidaat is om de gouden medaille op te eisen, want dat is de Duitsland achter. Je hebt de Duitse pers maar hoe volgen om te weten dat die medaille eigenlijk al vergeven was. Zo voelt het een beetje bij Duitsland. De stuurman heet Martin Sauer, Christoph Wilke zit daar op slag en het is een ervaren boot die de afgelopen jaren drie keer op een rij wereldkampioen is geworden. Die alleen nog maar de Olympische Spelen hoeft te winnen. Maar ja, dit zijn de Olympische Spelen. Die komen maar eens in de vier jaar voorbij. En dan moet je het wel doen. Wij gaan naar het nieuws. Uh, dat is uh, te lezen door Mark Visser. Uh, mijn vraag is natuurlijk, Mark, doet je computer het weer? Ja, zeker. Hij deed het zelfs tijdens het lezen weer. Zo zie je maar. ging iets mis, maar gelukkig ook papier bij me. Ook nu. Ja, Maakt jou niks uit, man? Maakt me allemaal niks uit. Ik laat me niet meer verrassen. Het Libische onderzoek naar het vliegtuigongeluk in Tripoli is voor het eind van de zomer af. Dat heeft het onderzoeksteam tegen de NOS gezegd. Bij de vliegramp kwamen in 2010 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Het onderzoek is een jaar vertraagd vanwege de opstand tegen Gaddafi. Op YouTube zijn er beelden verschenen van de executie in Aleppo... van vier militieleden die voor president Assad vechten... en ook zijn opgestapelde lijken in een politiebureau te zien. De executie werd vermoedelijk uitgevoerd bij een oud schoolgebouw in Aleppo... tijdens een offensief van het regeringsleger.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 Van de gesubsidieerde cultuurinstellingen krijgt 60% geen geld meer van het Fonds Podiumkunsten. Bekende gezelschappen als De Appel, Het Toneel Speelt en Theaterfestival Boulevard vallen buiten de boot. Het budget van het Fonds is dit jaar bijna 25 miljoen. Dat is 40% minder dan vier jaar geleden. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, is rond één uur geland op Schiphol. Het toestel vliegt vanaf vandaag dagelijks tussen Dubai en Nederland. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Problemen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Door een stroomstoring is de Schipholtunnel afgesloten. Verkeer richting Schiphol-Den Haag kan het beste omrijden... vanaf en battenverdorp via de A9 en de A5. Inmiddels staat op de A4 vanaf Knopende de Nieuwe meer 2 kilometer file. Verder ook door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os... tussen de Knopende Valburg en Ewijk 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo meteen het wielrennen, de tijdrit bij de vrouwen met Ellen van Dijk en Marianne Vos. Edith Bos komt ook op de mat. Maar we gaan roeien, heel snel met Holland 8. Gaat zij ook zo snel, achter. Dit gaat heel snel, dit is het koningsnummer, notabene vandaag al. Dat vond de Duitse coach gek, maar goed, zijn boot ligt wel degelijk na 500 meter varen vooraan in het veld. Nederland op de vierde positie in baan 1. Het verschil was bij het passeren van de 500 meter zojuist... Anderhalve seconde, Nederland wilde goed starten, deed dat ook wel. En liep daarna een kleine achterstand op, dus op de Duitsers. De Engelsen als tweede door. En dat zal wel eens een gevecht kunnen worden om het goud. Wat zijn de kansen van Nederland? Zit het bronzer in? Dat lijkt op voorhand toch het hoogst haalbare. Maar er zijn altijd verrassingen zichtbaar. Zeker in de finale van een achtertoernooi. Het gaat hard. Pompen met de armen. Trappen met de benen. Voor wat je waard bent. Want hier is vier jaar lang naartoe geleefd. En zeker de afgelopen twee jaar naartoe gewerkt. De Nederlanders een halve bootlengte achter de Duitsers die een meter of vier voorsprong hebben op de Britten in baan 2. Die varen dus naast de Nederlanders in baan 1. Veel mensen die meefietsen aan de zijkant. Dat kan hier prachtig op het leek van Eton Dorney. De 1000 meter komt er eraan. De Duitsers met een puntje voorsprong op de boot uit Groot-Brittannië. Canada ligt op anderhalve seconde op de derde plaats. En Nederland is opgeklommen naar plek 4. 3 tiende achter de Canadezen. Dat brons zit er dus nog altijd in. Het zou mooi zijn als dit zo'n dag was dat ook het goud nog in zicht kwam. Maar dat is niet realistisch. We zullen zien hoe het loopt met Nederland. Het ziet er goed uit. Het ging beter tijdens dit toernooi. De voorwedstrijd was niet fantastisch. De plaatsingswedstrijd voor de finale was een stuk beter. Het zag er strak uit. Het ging toen wat gehaast. Maar ik heb de indruk zonder de ploeg vanmorgen van dichtbij te hebben gezien dat de mannen rustig zijn. En de kop erbij hebben Op weg naar de 1500 meter, de Duitsers. En dat ze snelle auto's hebben, dat weten we. Maar hebben ze ook een snelle boot, want de Britten zitten ze op de hielen. Het is een gevecht tussen baan 2, de Britten en de Duitsers in 4. En de Britten gaan er langs. En dat zou een verrassing van je zijn, als dat ook na 2 kilometer vader zo is. Het gaat met z'n tweeën vooraan. Deze boot, de boot in baan 5 van Canada, ligt op de derde plaats. En Nederland zal met een eindsprint moeten proberen in de buurt van de Canadezen te komen. Als het verschil tenminste niet te groot wordt. Nederland kan goed finishen. Dat hebben we eerder gezien. Alhoewel de prestaties van de Nederlandse boot zijn de afgelopen jaren niet goed geweest. Bij het WK vorig jaar wel de plaatsing voor de Spelen. Maar daarna was het minder. De race zelf was een zesde plaats waard. Daar is het 500 meter punt. Met de toch weer de Duitsers. Dan Groot-Brittannië, dan Canada. Nederland zit zestiende achter de Canadezen. Deze op de vierde plek en heeft dus een achterstand opgelopen in de achterlopen 500 meter. Naar links kijken, voor die tribunes langs. Dit is een prachtige race, dit is een toprace. En Duitsland en Engeland maken er een gevecht van. De Duitsers zijn 35 wedstrijden internationaal. Waar ze in gestart zijn. Achter elkaar ongeslagen. De afgelopen drie jaar wereldkampioen. Hebben de zenuwen daar impact gehad op de Duitse boot onder leiding van coach Ralf Holtmeijer. De kampioenmaker wordt hij wel genoemd. De Duitsers toch weer aan de leiding. Op een paar meter voorsprong van de Britten. In baan 5 nog altijd de Canadezen. Een herhaling van toen. 250 meter voor de finish. Van toen in 96 voor Nederland komt er niet. En de ploeg die het verdient gaat het ook doen. Duitsland op weg naar de finish. Een gouden kans. Want ze zijn zo sterk. En dat gaat in die laatste 150 meter een gouden medaille opleveren. Het is niet meer dan terecht voor de Duitsland. Achter de Canadezen vechten om het zilver met Groot-Brittannië. Dat wat lijkt tegengestort. En Nederland doet ook nog wel degelijk mee voor dat brons. Want er zit een jump in van de Nederlanders. Het zijn. In baan 4 de Duitsers. Dan zijn het de Britten. Dan zijn het vervolgens de Canadezen. En dan scheelt het toch wel een meter of twee met Nederland. De laatste meters voor de Duitsers. Olympisch kampioen. De Duitsland achter. Dan komen daar binnen de Canadezen. En dan zijn het de Britten met het brons. En dus geen medaille voor de Nederlandse boot. Coach René Meijnder steeds medailles op de zes afgelopen Olympische Spelen. Maar nu dus niet. Ze hebben er alles aan gedaan, het is niet goed genoeg geweest voor een bronzen plak voor Nederland. In 2016 pas weer een nieuwe kans, want zo werkt het hier op het meer van Eaton Dorney. Dan gaan we naar het uh, wielrennen. Daar uh, staat het uh, onderdeel tijd vanmiddag op het programma straks. De mannen op de baan. En uh, we beginnen straks met, uh, met de vrouwen. Gio, uh, ja, en iedereen hoopt toch wel weer op een medaille voor Marianne Vos. Maar zo makkelijk is dat niet. Nee, zo realistisch is dat niet. Tenminste zeker niet om het van tevoren al aan te nemen. Want uh, Marianne Vos, laten we het gewoon eerlijk zeggen, is geen geboren tijdrijdster. Ze kan verschrikkelijk veel. Ze kan goed veld rijden. Ze kan uh, op de baan uh, prima uit de voeten. Ze kan uh, natuurlijk uh, als wegrenster enorm goed uit de voeten. De beste van de wereld Ze is is daar olympisch kampioene sinds afgelopen zondag. Maar tijdrijden blijft toch een speciale discipline. Ze mist daar misschien wel dat beetje, dat competitiegevoel dat je hebt... als je met een peloton rijdt, het spelletje. Echt gewoon met elkaar eh, op de weg en dan maar gewoon kijken... wie de slimste, wie de sterkste is. Dat kan Marianne Vos uitstekend. En dat tijdrijden, dat eh, 29 kilometer lang alleen tegen de klok rijden... dat is niet helemaal eh, voor haar weggelegd. 29 kilometer is die tijdrit namelijk lang. Maar aan de andere kant... Het is een typische, uh, het is een echte sportvrouw. En na die Olympische Gouden Plak van afgelopen zondag... zou het wel eens kunnen zijn dat er iets in het hoofd van Marianne Vos is omgezet. En ze gaat er in elk geval wel voor, voor deze tijdrit. Ze is niet de enige Nederlandse deelnemster bij de vrouwen. Vrouwen die zojuist om uh, half twee uh, Nederlandse tijd zijn uh, begonnen. Ellen van Dijk is de eerste die straks aan, van start uh, gaat. Om negen minuten voor twee zal dat uh, gebeuren. En dan om uh, anderhalve minuut over twee. Dan komt Marianne Vos in actie. 29 kilometer, dus het duurt allemaal niet zo lang. We hebben 24 vrouwen maar, en straks als de mannen gaan rijden, want die krijgen we natuurlijk ook met Lars Boom en Liebe Westra, dan krijgen we 37 mannen op het parcours. Inmiddels is ook de gezin Antoshina is vertrokken, deed ook mee aan de wegwedstrijd. Heeft daar ook nog lange tijd flink aan kop van het peloton gesleurd. Maar Antoshina is net een half minuutje onderweg. En dan vorderen we al aardig hoor, want dan hebben we al een dame of zes gehad. We hebben Fernandez, Silva gehad, de Bras de Braziliaanse Sundstedt, de Vocht, de Belgische Molmen, de Zuid-Afrikaanse Cordon en nu dus Antochina. Straks krijgen we Ellen van Dijk in actie als eerste Nederlandse. En dan zullen we eens gaan zien of die Nederlandse vrouwen zich echt kunnen meten in de strijd om de medailles. Of dat de gouden medaille eigenlijk wel is weggelegd voor de sterkste van vorig jaar. De wereldkampioene Judith Arndt. Of wie weet misschien wel Christian Armstrong. De kampioene, de Olympisch kampioene van vier jaar geleden. Nog heel even Gio. Uh, bij een tijdrit uh, is het dus een aanmerkelijk verschil... dan dat men gewoon de wegwedstrijd rijdt. Uh, we zien steeds de, de lucht donkerder worden. Uh, verwachting is dat er toch wel verschillende omstandigheden zullen komen he? voor de verschillende rijder en, uh, uh, ja, rijders en rijders. Ja, dat is inderdaad wel heel erg link hier, uh, omdat je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren zometeen. Uh, op dit moment komt de regen toch enigszins uh, naar beneden. Het kan zomaar zijn dat de weg straks opdroogt. Ja, en dan krijg je inderdaad uh, verschillende omstandigheden. Maar aan de andere kant, we weten dat dat bij het tijdrijden hoort. We hebben dat in de Tour de France gezien. Je ziet het overal. De wind kan ineens gaan opsteken. Dat maakt het wel lastig. Hoewel aan de andere kant het programma is zo compact hier dat het uh, waarschijnlijk uh, niet gebeurt we, gaan je onderbreken. we gaan je onderbreken, Gio. Zijn. Je komt straks nog heel veel aan bod. Maar we gaan naar judo. Theo. Want, want Edith Bos is begonnen in haar kwartfinale partij... tegen de Duitse Kerstin Thiele, 25 jaar uh, oud. Een uh, tegenstander die Bos zou moeten kunnen hebben. Want het onderlinge resultaat is 4-1 in het voordeel van Edith Bos. De laatste keer won ze nog van haar tijdens de Grand Prix Baku vorig jaar. En uh, het is wel een tegenstander die moeilijk voor haar is. Uh, maar ze is weer agressief uh, begonnen tegenstanden tegenstander die moeilijk te gooien is, dat heeft ze zelf aangegeven. Want ze heeft van al haar uh, tegenstanders videoanalyses gemaakt. En daarvan printjes gemaakt. En dat hangt allemaal bij haar aan uh, de keukenmuur. Met uh, aantekeningen erbij en fotootjes erbij. Zodat ze wat dat betreft uh, zeer goed voorbereid is samen met haar coach natuurlijk. Bos uh, die uh, de... ...het nu uh, opneemt tegen die uh, een kopkleinere Duitse... ...die uh, een zware vorige ronde heeft uh, afgewerkt... ...tegen de Holgaarse Metzaros... ...met verlegging. dus uh, die heeft uh, wat energie verspeeld... ...maar Bos inmiddels lekker heeft uh, kunnen rusten... ...in uh, de vorige wedstrijd ging het uh, goed... ...de eerste wedstrijd tegen Conway... ...en nu staat ze dus tegen die Duitse... ...we hebben een uh, minuut uh, erop zitten... ...terwijl Bos op moet passen voor de score... ...en uh, die gaat uh, gegeven worden door de scheidsrechter... Met een uh, beenworp. Ja, Bos laat zich uh, verrassen. En uh, ze roept iets van, gvd, hoe kan dit gebeuren? Maar het uh, is wel degelijk uh, gebeurd. En het is uh, de Engelse, het is de Duitse, sorry, die uh, voorstaat met uh, Wazari. Door een uh, beentechniek, door een, uh, ja, een opmerkelijke uh, snelle actie. Waar Bos zich door liet uh, verrassen. Maar ja, uh, ze zal zich nu moeten herpakken. Met 3 minuten 48 op de klok nog is dit toch niet het scenario waar wij op gehoopt te hebben. Bos zou de halve finale moeten kunnen halen ten koste van deze tegenstander, Maar moet nu laten zien hoe groot haar klasse is. En moet zich zien terug te vechten in dit duel. Oei, oei, oei, wat is dit even strikken. Zomaar een bliksemsnelle actie met het been... Van de kleine Duitse die Bos naar de mat heeft gaan voor een Wazadi. En dat is een half punt. Ja, was het nog iets verder geweest, dan was het zomaar Ippon geweest. Laten we het daar maar niet over hebben. Voorlopig moet Bos het nu zelf zien op te lossen. Met de aanwijzingen van de coach, daar heeft ze ook niets meer aan. Ze zal nu moeten vechten, ze zal nu moeten aanvallen. Ze zal ook risico's moeten nemen. Want in judo is een half punt veel. Dat is een grote achterstand. En die Duitse weet dat. Die zou dat ook slim kunnen benutten. Door misschien wat passiever te judoen. Door een gele kaartje op te lopen. Twee zou ze er zelfs kunnen hebben. En dat levert ook tijdwinst op voor de Duitse. Met drie minuut tien te gaan nog. Is het de bos die de pakking probeert. Aan de onderarm van de Duitse. En aan de revers is het. De Bos die met haar lange benen natuurlijk de aanval probeert in te zetten. Maar de Duitse koudt ze tikt tegen haar benen. Bos, de Duitse valt op haar knieën. Maar het levert geen scores op. Een kindzaadje, een schijnaanval die niet goed is voor scores. De Duitse heeft wel pijn aan het been. Aan het linkerbeen waar ze een trap tegen kreeg van Bos. Dat, is, dat mag allemaal in het judo. Absoluut niet onsportief bedoeld. Die probeert de, Duitse, de kleine Duitse een schouderwoord op haar knieën zitten. Probeert die, lange Duitse, probeert die lange Bos over zich heen te trekken. Maar dat is een kansloze actie. Oei, oei, oei. 2 minuten 45 in de kwartfinale van Edith Bos. Die op weg zou zijn naar Goud. Maar eerst dit klusje nog moet zien te klaren. En moet zien om te draaien in uh, haar voordeel. Het kan nog makkelijk hoor. Het is uh, lang nog de judo. 2,5 minuut. Maar uh, ze zal hier toch uh, van geschrokken zijn. En uh, zal een uh, list moeten bedenken om die kleine Duitse uit te schakelen. Edith Bos die uh, zilver uh, haalde in 2004. Brons in 2008. En in Sydney zevende werd. En nu bezig is in haar vierde en laatste Olympische Spelen. En dat pareltje aan de kroon. Ontbreekt nog die, die gouden medaille. Maar die lijkt nu ineens verder weg dan we allemaal gedacht en gehoopt hadden. Met nog 2 minuten 15 te gaan. Is het Bos die de Duitse van zich afschudt? De Duitse die een beetje ongecontroleerd aanvalt. En daar misschien ook door de scheidsrechter over wordt toegesproken. Ja, dat gebeurt ook inderdaad. Ze krijgt nu een gele kaart. Een straf wegens onreglementaire aanvallen. Nou, dan zal zij zich niet echt druk om maken nog. Want zij weet, ze heeft die zekerheid van die halve, punt, halve punt voorsprong in de beginfase van die partij gescoord. Edith Bos, met al die tegenstanders gezien, weet, heeft gezegd het is een moeilijk te gooien tegenstanders. En dat blijkt natuurlijk wel. Het is een kleine taaie opponent die Bos op dit moment niet in de greep heeft. Het is de Duitse die verdedigend optreedt. Af en toe ook wegloopt. En Bos kan niet een goede pakking maken om die goede actie in te zetten. En we kijken naar de klop. oh dan moet ze oppassen dat ze niet met een Oudjika die een binnenwaartse beenworp opnieuw op haar rug gaat. Maar met haar gewicht drukt zij de Duitse naar de grond. En niet andersom. Dat is mooi. Anderhalve minuut ruim nog te gaan voor Edith Bos. Die met de wetenschap van die laatste halve minuut. Toch uh, moet denken van, oh, oh, oh, wat uh, gaat er gebeuren? Wat, wat kan ik nog in die laatste halve minuut? Kan ik nog forceren? Kan ik nog een score maken? Want ik moet winnen. Ik moet hier overheen, die Duitse. Ze probeert uh, de Uchimata maar die Duitse die kijkt donders goed uh, hoe, dat, uh, hoe Bos dat doet. Heeft haar natuurlijk ook uitgebreid geanalyseerd en bestudeerd. En houdt voorlopig uh, goed stand. Bos komt er gewoon niet doorheen. En het is de Duitse die af en toe met kleine speldeprikjes uh, doorkomt. ...op haar knieën gaat zitten. Ja, onbewust. Doe je dat bewust, dan levert dat een straf op. Het levert in elk geval een tijdwinst op. De wedstrijd is even stopgezet, maar het loopt weer. En die laatste minuut is ingegaan. De laatste minuut van de kwartfinale... ...tussen Edith Bos in de klasse tot 70 kilo... ...en de Duitse Kerstin Thiele. Bos moet oppassen dat ze opnieuw niet weer naar de grond gaat. De Duitse die pakt haar naar de been in de loop van de actie... ...mag dat rechtstreeks naar het been pakken. Dat mag niet. Maar dit doet die Duitse heel slim. En ik ga een klein beetje vrezen. Ik ga een klein beetje frezen. Bos uh, komt er gewoon niet doorheen op dit moment. En uh, de tijd is uh, kort. Moet nu... Oh, ze valt op haar uh, achterwerk. Maar dat is, uh, doet, ze, doet ze zelf. Zonder dat het een score op uh, levert voor de Duitse. Gelukkig maar. Maar nu komen ze in het grondgevecht terecht. En kan de Duitse tijdwinst boeken. Want uh, dat gebeurt. En het is nu gelukkig voor Bos dat uh, de scheidsrechter tegen geeft. De wedstrijd uh, onderbreekt. De Duitse krabbelt moeizaam overeind. En Bos uh, is gretig. Die weet dat het nu moet gebeuren. In die laatste halve minuut een wanhopige aanval zonder overleg. Uh, ze is echt op dit moment niet in staat om die Duitsers van zich af te houden. En Die Duitse die verdedigt, die uh, wacht, die ziet Bos komen en uh, countert haar voor uitstekend. Ik uh, moet wat dat betreft haar de complimenten geven, maar voor Bos gaat het slecht afgelopen. Aflopen. We hebben nog twee seconden te gaan en goud gaat het niet worden. Ook dit keer niet voor Edith Bos. Met nog twee seconden te gaan is de wedstrijd onderbroken. En Bos schokt terug naar de uitgangspositie en weet dat het klaar is. Het is de Duitse die wint. De Duitse supporters juichen. Bos staat zeer teleurgesteld te kijken. Weet dat ze hier haar laatste kansen op een halve finale en finale richting het Olympische toernooi heeft vergooid. We zien haar nog wel terug voor het brons. Wij uh, hebben dit uh, bekeken samen met de broer van Ranomi, Cromo Giorgio, Tjanoi. Uh, uh, heb jij vroeger ook wel zo met je zus gejudeld, uh, stiekem? Nou, Wij deden altijd karate en ik doe nog steeds karate. Uh, <laughs> met Ranomi hebben we thuis wel wat ge ge geworsteld, maar uh, dat was meer uh, binnen zijn huis. Ja, ja maar, en, uh, maar goed, nu, en nu? Als je het nu zou doen? Wie uh, wint er dan? Nou ik beschik over wat meer... Uh, uh, kwaliteiten dat betreft, want ik doe sinds een tijdje Braziliaanse Jutsu, dus technisch misschien kan ik wat meer dan ja. een maar uh, ik denk dat zij uh, wel genoeg krachten heeft om uh, weerstand te bieden. Ja, ja. Ja. Heb, heb je contact met haar gehad al vandaag, of niet? Uh, ja, maar dat was een heel luchtig contact, dat, eigenlijk, eigenlijk niet, uh, dat ging eigenlijk niet over de race. Nee, want uh. ze heeft uh, gezwongen natuurlijk vanochtend, ja. derde uh, in, de, in haar serie. Ja, ja de vijfde vijfde tijd dacht ik door naar, naar de, de, de volgende ronde. Hè? Ja, maar in mijn hoofd was mij 5366 En HPR staat op iets van 5275. Ja. Geloof maar, ik. Maar, maar is dat gewoon een soort stilzwijgende afspraak dat jullie het dan niet over die race hebben? Nee, maar meestal hebben we het ook niet over het zwemmen als we contact hebben. Dat, uh, nee. nee. maar Waarom is dat? Want ik zou denken van zij, zij wil ook even vertellen van hoe dat dan is en zo. En, uh, of dat jij wel benieuwd bent hoe het ging. Ja ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is, uh, daar is geen duidelijke reden voor, niet dat we afspreken van we, gaan, we moeten het absoluut nee. niet over het zwemmen hebben, ja. maar dat is, dat is misschien ook een soort, uh, soort ontspanning. Wat, ja. wat, wat, maar ook niet na van de week, hè, toen ze dus zilver pakte met de ploeg, heb je het daar dan verder ook niet met haar over? Uh, zij heeft wel uh, naar, mij, naar mij gebeld, en toen vertelde ze dat alles, uh, alles rustig was. Eerst hadden ze natuurlijk wel wat emoties die, die even loskwamen met het hele team. Maar dat is logisch natuurlijk, want, uh, want, je, want je gaat voor goud. Daarvoor mm -hmm. kom je hier. Uh, veel sporters zeggen van meedoen is belangrijk ja. en winnen. Maar iedereen komt hier om, om en, te winnen. En, en vooral omdat we met z'n allen ook de ja. eerste vette ploegen hadden ingetekend ja, voor goud. Precies. Dus het was eigenlijk ja. wel een beetje een teleurstelling ja. misschien. Ja, ja inderdaad. En je zag het ook wel een beetje op de gezichten, vond ik dat ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat, dat klopt. Dat, dat is de eerste reactie dan. Ja. Bedoel, daarna ben je misschien toch wel blij met zilver ook. Maar ja, daar had, had meer in gezeten natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar je hebt geen Verwijten van haar gehoord van uh, die deed het niet goed of zoiets? Nee, want je doet het samen. Iedereen doet zijn best op dat moment. En het is dan ook een momentopname om samen keihard te gaan zwemmen. En uh, je bent natuurlijk ook niet de enige partij die keihard zwemt. Je hebt Australië naast je liggen en Amerika. Ja. Twee uh, voornamelijk uh, zwemlanden. Zelfs uh, het Duitse team wat normaal heel heel goed, heel, heel sterk is, die lag er nu uit. Ja. Dus, uh... Hoe kijk jij naar zo'n race als je daar op de tribune zit? Um... Uh, ik, ik moest er haast mijn verrekijk bij hebben, zo hoog zat ik. Ja. Ik zat op de allerhoogste rij. Je heel hoog daar, hè, <laughs> ja, het zwemstadion. Ja, en, en ik vind het niet echt een heel uh, handig zwembad. Maar goed, ik, uh, ik stond te springen en te juichen tijdens die estafette. En dat, uh, ja, dat, dat ging automatisch. Maar al ben ik heel rustig, maar toen uh, was ik aan het springen... Aan het juichen alsof, alsof, een, alsof ik een voetbalsupporter was. Zeg maar. ja. Um, ja, iedereen gaat er toch vanuit dat zij gewoon wel die finale gaat halen. Ja, uh, ja. En dan, dan moet het gebeuren. Want ook daarvoor geldt uh, dat heel Nederland uh, ongeveer daar een kruisje achter gezet heeft. Ja. Um, zij is mentaal sterk en ze piekt op de momenten wanneer ze moet pieken... Uh, dat hebben we, hebben we meegemaakt in het verleden. Dus ik hoop dat ze dat nu ook gaat doen. Hmm. Je ja. zag het ook met die eerste Vet, dat zij, zij echt een ontzettende inhaalrace moest uh, doen. Ja, en uh, ja, ja. Ja, dat lukt uiteindelijk. Het is eigenlijk dankzij haar dat we die zilveren ja. plak nog hebben gehaald. Ja, en Zij zwemt niet om de, per se om de tijden, maar ze zwemt echt om, uh, om te winnen. Dus ze is echt een, uh, echt een vechters, vechtersbaasje wat dat betreft. Ja, ja. Um, uh, je gaat er vanavond heen, neem ik aan. Ja. Dus dat ja. wordt weer schreeuwen. En, uh, en... Ja. ja, dat is de halve finale. Dus dat wordt al spannender, Maar ik ga er toch al vanuit dat het is te haalt. Dus uh, ja. en morgen wordt het echt... Uh, morgen dan de finale. laten we dat spannen. hopen. Ja. En wat ga, wat, ga je verder nog sporten kijken hier? Uh, nou, als Edith door was, dan was ik daar nu uh, heen gegaan. Ja. Maar dat, uh, dat gaat dus helaas niet door. Uh, en verder heb ik geen kaart, uh, geen kaart voor andere sporten. Nee, nee. nee. Oké, okay, nou uh, doe je zus de groeten van ons. Ja, dat zal ik doen. Oké, okay, dankjewel. Mooi dat je er was. Het was de broer van uh, Ranomi Kromobi Jojo. Tjanoi heet hij. Ga jij maar verder, want ik kan helemaal niet zien. Wat is aan de hand, Jack? Mijn computer is eruit. Oh. en uh, Ga jij maar lekker door even. Nou, Mink van der Werden gaan we dan doen. Uh, dat is uh, een van de Nederlandse hockeymannen. Uh, die hebben ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. België werd met 3-1 verslagen. Mink van der Weer was met twee benutte strafcorners. De man van de wedstrijd, en Gerard de Groot, die zocht hem op. Zo wil je nog eens een bekende Nederlander. Ja, wie weet. Maar we hebben wel twee wedstrijden weg, dus... Uh... Ja, maar je scoort twee keer uh, in deze wedstrijd, de 3-1-winst -e op België. Je scoort de winnende tegen India. Je trekt de wedstrijd naar Nederland toe in een fase in de tweede helft dat de Belgen heel sterk werden. Dan zeg ik, ja, dat, uh, dat, je wordt uh, met een raken strafgorn, dan word je gewoon een bekende Nederlandse hockeyer. Dat zou mooi zijn, ja. Dat, is, uh, dat is, ja. dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar ik denk dat deze wedstrijd heel erg, uh, zeker de tweede helft, dat het echt een uh, behoorlijk gevecht was. En dat we daarin, in ieder geval qua vechtlust, dat we het met z'n allen ontzettend goed hebben neergezet. En de, de, ja, de kleine dingen, het kan allemaal nog wel beter. Alleen, uh, de vechtlust was er zeker wel in de tweede helft. En dat heeft ons denk ik vooral de, de overwinning gebracht. En, en dan is het mooi dat we in Nederland weer een, een doeltreffende, verneindige strafcorner hebben. Dat is altijd lekker, dat is voor ieder team fijn. Uh, voel je dat ook een beetje als druk, dat je zegt van nou, in een, in een moeilijke fase krijg ik die corner. Je weet dat je er in tophockey weinig krijgt. Nou moet hij er gewoon in om de ploeg er doorheen te trekken. Ja, maar dat is... Dat is ja, iedere corner moet er voor mijn gevoel in. En uh, dat kan ook mijn valkuil zijn. Maar dus wat dat betreft is het niet heel anders. Ja, het is niet dat ik uh, voordat ik een corner krijg... kijk op het score. Van nou, hoe staan we ervoor en uh, hoe belangrijk is het? En wat is het, hoe lang hebben we nog te gaan? Iedere corner is er één op zich. En, en natuurlijk is het... Geeft het je wel, ja, je, je weet wel van nou... Deze zou wel lekker zijn als hij zit. Maar hij, ja, je hebt zoveel gedaan dat je toch wel gewoon met, bezig bent met, uh, met wat je moet doen. Als het dan meteen loopt, hè? je hebt nu vier corners gehad, als ik snel geteld heb, zijn er drie raak gegaan. Dat is een behoorlijk percentage. Ja, ik heb een redelijk percentage gehad. Ik heb er vier gepushed, ik heb er drie geraakt. Ja, dat is 75%. Dus dat is, nee, dat is aardig. En, maar het is, vooral, het is vooral lekker, het is ja, natuurlijk de, uh, mijn eerste Olympische Spelen. En uh, zo mega veel in land heb ik niet. Dus het is, ja, het is erg lekker om dan om zo een toernooi te starten. Dat is altijd en hier helemaal. Dus... Uh, het is wel fijn om, om ja, op zo'n evenement toch gelijk te merken van nou, wat dit betreft, uh, ja, het voelt goed. En dan uh, straks nog, de, ook nog even tegen de grote jongens, hè, de komende wedstrijden. Ja, dat is, uh, die komen nog. Dat zijn de volgende wedstrijden, ja. Voorlopig zes punten. Voorlopig zes punten, precies. We gaan naar het wielrennen, de tijdrit op de weg bij de vrouwen, Gio. We hebben al een Nederlandse uh, op de weg, uh, Ellen van Dijk, uh, die een prima wegrace reed afgelopen zondag. Veel werk daar deed, onder andere voor Marianne Vos vaak in de aanval ging. En dat is toch prima van deze rijdster die vooral vanwege haar tijdritkwaliteiten is toegevoegd aan de ploeg. En nu mag gaan bewijzen dat ze terecht Nederlands kampioen op die tijdrit is geworden. U hoort het piepje op de achtergrond, dat is dan voor de Zweedse. Voor Emma Johansson die dan van start moet gaan. Want we gaan langzamerhand de startlijst afwerken. En komen dan straks als twee-na-laatste bij Marianne Vos terecht. En dat is natuurlijk toch de vrouw waar we echt even op het puntje van onze stoel gaan zitten. Want kan Marianne Vos hier het kunststukje van afgelopen zondag herhalen? We hebben nog geen tussentijden gezien, de dames rijden. Dus 29 kilometer duurt allemaal niet zo verschrikkelijk lang. Maar inmiddels hebben we er wel al flink wat van start gehad. Onder andere Elisabeth Arminstedt, de nummer 2 van de wegrace. een mevrouw die geklopt werd door Marianne Vos in die alles vernietigende eindsprint op de mall. En hier zien we Johansson Mooi rijden daar. Mooi in een cadans Ze kan dat ook goed die Zweedse. Ze kan prima tijdrijden We hebben een aantal sowieso hele goede tijdrijders bij die vrouwen. Want bijvoorbeeld de vrouwen van de ploeg Specialized. Ja, die trainen het hele jaar voor de ploegentijdrit op het wereldkampioenschap. Straks in Valkenburg. Dat wordt een primeur. Hè. Voor het eerst een ploegentijdrit voor merkenteams En die vrouwen die zijn erg goed in het tijdrijden. Maar dan moeten we vooral denken aan Trixie Warwick. Aan Ina Teutenberg, Clara Hughes. Ellen van Dijk dus. Die daar ook weer bij rijdt. En Evelyn Stevens. Dat zijn de vrouwen die in die ploeg rijden en die alles hebben gezet op dat WK-ploegentijdrit eind september. Dan moet dat daar gaan gebeuren. Maar nu moet het gebeuren op de Olympische Spelen. We kijken in het gezicht van Amber Nieben, de kleine Amerikaanse. Dan weten we dat het nog maar een paar dames duurt. Emma Pooley, Clara Hughes en Linda Willemsen. En dan komt Marianne Vos in actie. We gaan terug naar eh, eerder deze ochtend. Bas Verweilen werd al in de achtste finales van het Olympisch toernooi uitgeschakeld. De WK-finalist verloor van de Duitse Jurk Friedler met 8-15. Jeroen Stekelenburg zocht hem op. Nou lijkt jij mij niet iemand van de Olympische gedachte dat meedoen überhaupt maar interessant is. Want volgens mij kom jij er alleen maar om te winnen. Ja, ik kwam hier maar voor één ding, een medaille en het liefste gouden. Dus het is gewoon kut. Je kom je niet voor. Je hebt je niet, uh, je hebt je niet vier jaar de ballen vooruit je boek getraind. En dan moet ik weer vier jaar wachten, maar die, die plak die komt er goed dan ook een keer. Is het is ook een beetje schermen, want je bent tweede geweest op een WK. Maar die top is natuurlijk zo breed dat dit ja, ook kan gebeuren op een Olympische Al Wil je daar nu waarschijnlijk niet aan? Nou, daar heb je gelijk in. Dat is schermen. Dat, uh, ik ken weinig andere sporten waarbij dat zo is. Waarbij de concurrentie uh, zo erg aan elkaar gewaagd is. Die Braziliaan die staat er al 70 plaatsen onder mij, maar dat zegt niks. Weet je? Die, gast, die maakt, dat is ook gewoon een degelijke schermen. Die maakt ook goede treffers en ik moest gewoon top zijn om van hem te verslaan. Nou was ik niet top, maar ik versloeg hem wel. Maar ja, het zit gewoon dicht bij elkaar. Hebben wij te veel van jou verwacht? Is dat, is dat misschien ook een druk van buitenaf geworden die een rol heeft gespeeld? Nee, nee, tuurlijk. Uh, Olympische Spelen, daar komt... Uh, ik denk keer heel veel mensen die, uh, die gaan dan, dan ineens wel volgen. Maar daar word ik alleen maar sterker van. Die mensen op de tribune, echt fantastisch. Ik zag mensen die ik er nooit uh, gezien had uh, ja, schreeuwen. <tie> Wacht even hoor. Ja, en dat is gewoon mooi. En, uh, ja, natuurlijk had je graag iets willen laten zien, maar nee, ik moet zeggen van die druk, uh, daar, daar, daar merk je wel iets van. En, uh, maar als, dat op, als je helemaal op de lopen staat, vanochtend werd ik wakker en ik keek in de spiegel en ik zei gewoon tegen mezelf, vandaag gaan we het doen. En dan denk je er echt niet meer aan, dan denk je maar aan één ding en dat is denken aan die tactiek. Daar heb ik aan gedacht, maar helaas. Begint het in te dalen dat het voorbij is? Sorry. Begint het in te dalen dat het voorbij is? Is dat wat we nu zien? <laughs> Nou, voorbij is het nooit. Dit toernooi is voorbij, maar voorbij is het nooit. De plak die plak gaat er komen, hoe dan ook. Maar uh, dit toernooi is helaas uh, wel voorbij. Misschien besef ik het nog niet helemaal, maar uh, ja, dat komt dadelijk wel, denk ik. Het wordt pittig. Nog vier jaar zo gedreven als jij deze vier jaar gedaan hebt. Nee, hoor, dat is een droom. En die droom, uh, daar gaat alles voor aan de kant. En dat is pittig, maar uh, ik zou het zo weer doen. Ook al is dit gewoon echt een zware teleurstelling, dan voel ik me nou uh, meer, meer dan kloten. Maar uh, ik ga nog via K door en uh, nogmaals, de plak die gaat komen. Want ik weet dat ik het kan. Dat zei Bas Verweilen, de schermer. We kunnen klagen. Straks weer. Ja, een beetje over, de Nederlandse ja, ja, over het de een Engels uh, resultaat, helaas. Ja, Het is een het is een Maar ja. het is niet anders 0800-1101, ja. Maar uh, over van alles. Het Engels weer. Je mag van alles klagen voorbij. Dus je mag ook vanuit Engeland bellen met een Engels nummer. Mag je ook vragen bij jou: zijn wij we nou wel echt een sportland? Mag je van mij vragen, dan krijg je antwoord op als je klaagt. Dat ga ik doen. 0800-1101. Top van de dek, hij rent snel naar de andere kant van dit gebouw. Dan wordt er gebeld en straks tegen half zes is het ook hier op de radio. In de radio 1 Sportzomer.